Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De algemene hindoe-basisschool in Den Haag... krijgt nog deze zomer een nieuw bestuur. Dat zegt de interim-directeur tegen Omroep West. Gisteren dreigde onderwijsminister Slop... dat hij anders de financiering stopzet. De minister besloot daartoe... na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie. Daarin staat onder meer dat de kwaliteit van het onderwijs slecht is... dat leerlingen en personeel zich onveilig voelen... en dat het bestuurlijk een bende is. De interim-directeur zegt dat het bestuur van de school dat er zat, is weggestuurd. De opdracht om het vuur te openen op een vreedzame sit-in vorige maand... was gegeven door de legertop, blijkt uit een documentaire van de BBC. In de film is te zien dat paramilitairen in opdracht van de militaire machthebbers... het vuur openen op de demonstranten in de hoofdstad Khartoum. De protesten waren gericht tegen de inmiddels afgezette dictator Bashir. Nadat Bashir aan de kant was gezet door het leger... keerden de vreedzame demonstranten zich al snel tegen de militaire raad... die de macht overnam. De paramilitairen ontkennen dat ze achter het geweld zitten. De spoedeisende hulp en de acute verloskunde hoeven niet terug te komen in Lelystad. Staan in een, dat staat in een advies aan minister Bruins. Hij had daarom gevraagd na het faillissement van de MCS om meer ziekenhuizen. Er zijn voldoende ambulances in Flevoland om aan de wettelijke aanrijdtijden te voldoen. En de afdelingen spoedeisende hulp in de regio zijn in staat om alle patiënten op te vangen. Premier Rutte wil geen algeheel verbod op knalvuurwerk... omdat het kabinet ruimte wil laten voor tradities. Rutte lichtte vanmiddag het eerder uitgelekte plan toe... dat er vanaf eind 2020 wel een verbod komt op het zwaarste knalvuurwerk. En Shivan Hassan heeft het wereldrecord op de mijl verbeterd. Bij de Diamond League wedstrijden in Monaco liep ze in 4.12.33... de tijd van de Russin Masterkova uit de boeken. Dat was 23 jaar oud, dat record. Daphne Schippers werd derde op de 200 meter. Het weer, vanavond droog, vannacht een misbank bij minimaal rond 14 graden. Morgen zon, wolken, een enkele bui en 21 graden.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 ...is de zomer van ZFM, met, met nu het. Welkom bij het tweede uur het op jou. ZFM-zantwoord het sessions in de house. En ja, je hebt er even op moeten wachten. Maar ja, het is net als overjarig fruit. Het is gewoon lekker, het is gewoon goed. The one and only DJ Dion Sidney, een uur lang nonstop in de mix. I've been around the world and drowned in a hundred times and Every time I start to fall you turn around and change your mind One, two, three,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 I want to hear We see the stars in the middle of the day I'll be for a call in. Let me Beef at Callin, let me pick up. See it through. Yeah. Sometimes even the good things get lost along the way. I had to let you go, but I wanted you to stay. 'Cause honesty, your loyalties, insecurities, and priorities. There's room I Is. Dit was het alweer. Ben je lang gezien het op jou? CFM Volgende week vrijdag. Als het lukt, als het kan, als het mag. Zijn we er alweer weer bij. You never can tell. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En ik zeg tot volgende week vrijdag. Doei!